Ik heb heel veel goede reacties gekregen van de preek van afgelopen zondag. En uh, ik weet niet wat jullie ervan vonden, maar heel veel mensen zeggen dat ze zich uh, als het ware bevrijd hebben gevoeld en beter gebed hebben begrepen. Hoe vond de preek van afgelopen zondag goed? Of leuk? Of aansprekend? Laten we het me zo zeggen, aansprekend. Um, vandaag wil ik daar verder op bouwen. Ik wil verder bouwen op uh, het punt van gebed en wat wij, um, hoe wij met gebed om moeten gaan. Maar ik ga het vandaag aanpakken vanuit een ander perspectief. En als je met mij blijft en gefocust blijft, dan geloof ik dat God tot ons gaat spreken vandaag. 1 Chronieken 14. En dan gaan we lezen vanaf vers 8. Jullie moeten mij vandaag helpen met prediken. Jullie moeten een beetje amen zeggen, een beetje halleluja zeggen. Want ik voel me een beetje, ik heb niet goed geslapen. Dus jullie moeten mij helpen. Gaan jullie mij helpen vandaag? Oh nee. Gaan jullie mij helpen vandaag? Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dan gaan we ervoor. 1 Chronieken 14, vanaf vers 8. Als je het hebt, kun je met mij, als je het fysiek kunt, opstaan. En dan gaan we het woord van God lezen. Toen de Filistijnen hoorden dat David tot koning over heel Israël gezauwd was... trokken alle Filistijnen op om David te zoeken. Toen David dat hoorde, trok hij uit hun tegenmoed. Hoeveel weten dat christenen niet weggaan van strijden, maar we gaan er juist naartoe? Hoeveel wisten dat christenen niet weggaan van strijden, maar we gaan er juist naartoe? En da toen David dat hoorde... Trok hij uit hun tegenmoet. Toen de Filistijnen kwamen, verspreidden zij zich in het dal Rephaim. En David vroeg aan God, heel belangrijk hè, David vroeg aan God, zal ik optrekken tegen de Filistijnen? en zult u hen in mijn hand geven? En de Heer zei tegen hem, trek op en ik zal hen in uw hand geven. Toen zij optrokken naar Baal Perazim, versloeg David hen daar. En David zei, God is door mijn hand, door mijn vijanden heen gebroken... als een doorbraak van water. Daarom gaven zij de plaats de naam Baal, Perazim. Zij lieten daar hun goden achter en David gaf bevel... en zij werden met vier verbrand. Daarna verspreidden de Filistijnen zich opnieuw in dat dal. David vroeg God weer om raad en God zei tegen hem... U moet niet achter hen aan optrekken, maak een omtrekkende beweging van boven hen, zodat u bij hen komt van de zijde van de moerbijbomen. En laat het gebeuren wanneer u het geluid van voetstappen in de toppen van de moerbijbomen hoort, dat u dan uittrekt en strijdt. want dan is God voor u uitgegaan om het leger van de Philistijnen te verslaan. David deed zoals God hem geboden had. En zij versloegen het leger van de Filistijnen van Gibeon af tot Gezer. Zo raakte de naam van David in alle landen verbreid. En op alle volkten legde de Heer grote vrees voor hem. Vandaag wil ik focussen op vers 11. Zet vers 11 nog een keer voor mij. De kinderen zijn keihard aan het zingen, dat is geweldig. Toen zij optrokken naar Baal-Perazim. Hier wil ik op focussen vandaag. Versloeg David hen daar en David zei, wat zei hij? Hij zei, God is door mijn hand, door mijn vijanden heen gebroken als een doorbraak van water. Daarom gaven zij die plaats de naam Baal Perazim. Vandaag wil ik het hebben over doorbraak en ik wil dat je drie mensen een high five geeft en zegt, de doorbraak dat God jou gaat geven is door en door.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 Of jullie het ook merken, maar wat ik merk in mijn leven is dat... Uh, dat ik veel meer kan bereiken wanneer ik bezig ben binnen een partnerschap. Er is iets aan partnerschap, hè? het hebben van een partner dat jou helpt. Er is iets aan een partner dat jou motiveert en stimuleert om verder te gaan, om meer te bereiken dan dat wij misschien mogelijk dachten te kunnen bereiken. Hoeveel, gaan, hoeveel fitnessen met een partner? Oh, wow, wat een keer. We moeten een keer een hele preek doen over fitness. Preekserie. <laughs> um, maar er is iets aan een partner dat jou kan motiveren... voor dat extra set, voor dat ga door, geef niet op, ga verder. En er is iets aan partnerschap dat ons... Verder kan duwen dan normaal. Er is een verschil tussen het benaderen van een probleem of een obstakel alleen, dat is wat ik merk, ik weet niet van jullie, maar wanneer ik een probleem of obstakel alleen benader, dan heb ik vaak een, een tunnelvisie en dan kan ik, en dan kan ik de, het probleem niet vanuit verschillende perspectieven zien. En dan Haal ik of geef ik vaak snel op. Simpelweg omdat ik niet verder kan gaan. Maar wat ik merk is bijvoorbeeld als ik mijn vrouw vraag om haar uh, mening. Of ik andere mensen vraag om hun mening. Of hey, wat vind je van dit probleem? Of wat vind je van dit waar ik mee te maken heb? Wat is jouw perspectief? Vaak merk ik dat mensen een hele andere perspectief kunnen geven op een bepaalde probleem dat ik had. Dat mij kan helpen om door en door te zijn. Hè? Het is door en door. Om grondig te zijn in hetgene... wat ik dan aan het doen ben. Thuis hebben wij... ik en mevrouw, we hebben gezegd het thuis. Het is als volgt. Ik zal, volgens, jullie hebben het al eerder gehoord volgens mij. Ik zou niet rusten... totdat ik de beste ik ben die ik kan zijn. Het is een soort motivatie dat we elkaar geven. Zij met haar studie, ik met mijn dingen. Dat we elkaar geven van... Hey, je, je bent nu al aan het Netflixen. Maar heb je echt alles gedaan... om de beste jij te zijn die jij kunt zijn... Ik geloof dat God ons allemaal heeft geroepen om de beste ons te zijn, die wij kunnen zijn. De beste jij te zijn, die jij kan zijn. En er is iets aan de partnerschap die we hebben, waarbij wij elkaar kunnen motiveren om verder te gaan. Om meer stappen te nemen, om niet zo snel op te geven wanneer we uh, willen opgeven. Wanneer ik wil opgeven, wanneer zij wil opgeven, zeg ik van... Kom op, we gaan door, kom op. Nog, nog één uurtje, nog één uurtje en dan, en dan stoppen we. Er is iets aan partnerschap. Maar er is de neiging dat voor mensen die heel erg op zichzelf zijn... Er zijn sommige mensen die heel, heel erg geïsoleerd zijn... of heel erg op zichzelf gericht zijn. Er is de neiging dat we dan snel opgeven. Waarom? Want je hebt niet gauw de neiging om anderen om hulp te vragen. Heel veel mensen falen niet omdat ze het niet kunnen... maar simpelweg omdat ze niet durven om hulp te vragen. Wat ik merk in de kerk vaak is dat er mensen zijn in de kerk die hulp nodig hebben. Dat er mensen zijn die, die, die hulp nodig hebben... bijvoorbeeld bij, met financiën of met, hun, of met hun huwelijks of met hun kinderen... Maar we durven niet om hulp te vragen. We willen het alleen aanpakken. En we lijden in stilte. We lijden in stilte. En als je simpelweg om hulp vraagt. Daarom zijn we hier. Dan kunnen we je helpen. Maar Ik weet niet. Misschien is het egoïsme. Ik weet niet wat het is. Maar... Heel veel mensen durven niet om hulp te gaan zoeken... want ze willen het alleen aanpakken. Maar er is kracht in het partneren met de juiste mensen. Er is kracht in het partneren met de juiste persoon. En heel veel mensen hebben geen eten op tafel... maar ze benaderen ons niet voor hulp. Wij kunnen je helpen. Heel veel mensen strijden in het huwelijk... en het huwelijk staat op het punt te breken... maar we willen alleen leiden. Niemand hoeft te weten wat er aan de hand is. En wanneer we erachter komen... of wanneer je om hulp gaat vragen... dan is het dat wij... een explosie op orde moeten brengen. Een explosie dat er is geweest in het huwelijk. Dat moeten we gaan ordenen. Terwijl als je eerder was geweest... konden we een korte, kleine viertje doven. Maar we hebben de neiging om niet... Um, om niet zo gauw te gaan partneren met mensen voor hoop. Maar we moeten realiseren dat er kracht is aan partnerschap. Als je strijdt met anorexia, als je strijdt met bulimia... als je strijdt met depressie, als je strijdt met wanhopige zaken... weet, er is kracht in partnerschap. Je hoeft dit niet alleen te doen. Je, je, je kan dit niet alleen doen. Je, je, kan dit. je bent niet geschapen om dit alleen aan te, te kunnen... Er is kracht in partnerschap. Zeg tegen de Genaasio. Er is kracht in partnerschap. Je kan, alleen, je kan dit niet alleen. Je kan dit niet alleen. En wanneer we David voor het eerst zien verschijnen in de scène, wanneer we David voor het eerst zien verschijnen, is het een heel interessant verhaal. We zien. Samuel. Samuel is een profeet. Oké? Okay? Samuel is een profeet. Profeten zijn boodschappers van God. We zien Samuel. En God gaat naar Samuel. Een profeet. Een boodschapper van God. En God zegt tegen Samuel. Samuel. Waarom rouw je nog om Saul? Wie is Saul? Saul was de koning van Israël. Ja? Yeah? Samuel is een profeet. Saul is de koning in die tijd. God gaat naar Samuel. En zegt tegen Samuel. De profeet. <laughs> Waarom rouw je nog om Saul? Hij zegt, ik heb hem al verworpen. Zegt God tegen Samuel. En ik heb in het huis van Isaïe, zegt hij. Heb ik al een koning onder zijn zonen voor mij gezien? God zei tegen Samuel als het ware. Luister, de partnerschap dat ik had met Saul... Heb ik al gebroken. Ik heb het al verbroken. De partnerschap dat God had met Saul. De koning van Israël. God had een partnerschap met hem. Maar Saul was zo slecht. Zo ondankbaar. Dat hij begon occulte dingen te doen. Hij wilde gaan praten met de doden. En al die dingen. Hij was zo slecht. Dat God zei tegen hen, dat God zei tegen Samuel: Samuel, ik heb Saul al verworpen. Blijf niet om hem rouwen. Kom op. Het is tijd. Want in het huis, zegt hij van Isaï, heb ik een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Oftewel, er is een partnerschap dat God aan het sluiten is in het huis van Isaï. Wie is Isaï? Isaï is de vader van David. Oké, okay, ik probeer. We gaan het volgen. Samuel is een. Saul is een. En Isaï is. De vader van David. Yes? Nog een keer. Samuel is een... Saul is... En Isaïe is... Oké. Okay. God zegt tegen Samuel... Ga naar het huis van Isaïe, de vader van David. Want ik heb onder zijn zonen een koning voor mij gezien. God was klaar om een nieuwe partnerschap te sluiten met de nieuwe koning. Van Israël. God was klaar met Saul en hij wilde een nieuwe partnerschap sluiten. En Samuel gaat naar het huis van Isaïe, de vader van David. Samuel gaat naar het huis van Isaïe om daar een koning te zoeken. En wat er hier gebeurt is heel interessant. Isaïe is daar. En Isaïe heeft acht zonen. Maar in dat huis waren er alleen zeven zonen. Want David was niet aanwezig. David was in de weide. David was een herder. De heer is mijn herder. Mij zal niks ontbreken enzovoort. Hij was een herder. En hij was weg aan het weiden. De schapen aan het weiden. En Samuel komt eraan. En hij ziet daar Isaïe. En hij vraagt hem voor zijn zonen, want hij gaat nu de koning van Israël uitzoeken. De nieuwe koning, want Saul wil God niet. En, en, en Samuel komt eraan en Isaïe begint al zijn zonen te presenteren. Alle zeven zonen, behalve David. Alle zeven zonen begint hij te presenteren. Hij begint met de oudste en hij brengt hem naar voren en hij ziet er sterk uit... Hij ziet er groot uit. Hij ziet er knap uit. Hij ziet er echt uit alsof hij eruit kan zien als de nieuwe koning van Israël. Maar God zegt. Sorry, dat is hem niet. Dat is hem niet. De mens, dat is een hele bekende tekst. God zegt de mens kijkt naar het uiterlijk, maar God kijkt naar het innerlijk. God kijkt naar hem. En hij zag er heel goed uit. Hij zag eruit als een koningsmateriaal. Maar God zei nee, sorry. En Samuel keek naar hem. En hij zag dat. Nee, sorry. Hij zei tegen Isaï, sorry, dat, dat is hem niet. Daarna gaat hij naar de volgende. En Samuel zegt: Sorry, Isai, dit is hem niet. De volgende. God zegt: Nee, Samuel zegt: Sorry, dat is hem niet. De volgende. Samuel zegt: Nee, dat is hem We zijn niet op bij vier. De volgende. Samuel zegt nee, dat is er niet. De volgende zes. Samuel zegt nee, dat is er niet. De volgende, de laatste dat daar was. Samuel zei nee, sorry. Dat is het niet. En deze broers van David die daar waren. Hoogstwaarschijnlijk dachten zij. Weet je, mijn vader gaat mij presenteren aan Samuel. En ze dachten hoogstwaarschijnlijk dat de partnerschap dat zij hadden. Zeg samen met mijn partnerschap. Ze dachten hoogstwaarschijnlijk dat de partnerschap dat zij hadden met hun vader... ervoor zouden zorgen dat zij uitgekozen zouden worden als koning. Maar Samuel zei, nee, sorry, dat is hem niet. En Issei probeert steeds een beetje te pushen. Kijk hoe hij eruit ziet. Hij is heel slim. Hij heeft uh, 30 diploma's in, uh, in engineering en in dit en dat. Gewoon zegt, sorry... Dat is hem niet. En daarna eindigt het. Geen zonen meer. En Samuel denkt van, oké, okay, wat is er hier aan de hand? Want God heeft mij gezegd dat hij hier zou zijn. En Samuel vroeg aan Isai, zijn ze dit allemaal? Zijn ze dit allemaal? Zijn al dit, dit jouw zonen? En Isai zei, wel... Er is, er is een jongen. Er is, ik heb een zoon. Hij is een kleine jongen. Maar hij is bij de schapen. Hij, hij, hij stinkt. Weet je, als je met schapen bezig bent in een boerderij, dan stink je. Hij is, daar, hij is daar bij de schapen. Hij ruikt niet zo lekker niet en al die dingen. Hij zei, ja, ik heb een zoon nog. Maar hij is bij de schapen en, en ja, en Samo zei, haal hem, haal hem. Ik wil dat je hem gaat halen. Hij zei, hij zei maar kijk deze allemaal, ze zijn sterren, kijk Hij zei, nee, nee, ga hem halen. We gaan kijken wat Um, wat God wil doen. En David komt eraan, stinkend naar schapengeur. Ik weet niet hoe dat ruikt. Maar... Ruiken naar schapengeur en gras en al die dingen. Het gras aan zijn voeten. En een beetje vies, omdat hij met een paar schapen heeft zitten werken. Misschien heeft hij een wolf um, weggeroeid en al die dingen. Um, hij komt eraan. En he, he, het, het leek alsof David alleen was. David was alleen in de weide, zegt hij. Ik heb een jongen die daar alleen is in de weide. En het lijkt alsof David alleen was. Het lijkt alsof David niet dezelfde partnerschap had met zijn vader... als dat de andere zeven zonen hadden met hun vader. Het lijkt alsof hij alleen is daar in de weide. Maar er was wel een zekere partnerschap daar in de weide. Er was wel een partnerschap tussen David en zijn God. Er was een partnerschap tussen David en zijn God. En Isa en, en, en David had niet dezelfde partnerschap met zijn vader misschien. Het lijkt alsof hij niet dezelfde partnerschap had als dat zijn andere broers hadden. Maar het maakt niet uit. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit. Zegt een genaasje, het, het, het maakt niet uit. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit. Waarom? Want wat de mensen verwerpen, is precies hetgene wat God wilt gebruiken voor zijn glorie. Hoeveel geloven dat? Amen. Wat de mensen zeggen, er is geen hoop, er is geen kans. Wie? Hij? Wie? Zij? Dat wilt God gebruiken voor de, zijn glorie. En de partnerschap dat nodig was voor de partnerschap dat nodig was, de connectie, de verbinding dat nodig was om de nieuwe koning van Israël uit te kiezen, was niet de partnerschap dat er was tussen de zeven zonen en Isaïe, maar het was de partnerschap dat er was tussen David en God. Dat was de partnerschap dat nodig was om de nieuwe uit te zoeken. De partnerschap, niet zozeer... tussen David en zijn vader... maar de partnerschap dat David had... met zijn God. Dat is de enige partnerschap... dat ertoe doet. De partnerschap dat jij hebt... met jouw God. Je moet weten... de, de volgende doorbraak in jouw leven... De volgende promotie in jouw leven, de volgende stap in jouw leven, ligt niet in de handen van andere mensen. De volgende doorbraak in jouw leven ligt in de handen van God. Dat is het enige wat ertoe doet. Dus mijn vraag voor jou vandaag is ook, hoe is jouw partnerschap met God? Hoe is jouw partnerschap vandaag met God? Zie je hem als de enige die het doorbraak gaan brengen in jouw leven? Want heel veel van ons vertrouwen op onze eigen dingen. Hè? Als ik maar sterk, slim, knap genoeg ben... kan ik het wel halen. Hè? Genoeg make-up op en dan lukt het wel. Genoeg nerf. goed kleden hè? en dan lukt het mij wel. Maar... Heel veel van ons vertrouwen nog steeds op onszelf. Of soms vertrouwen we op andere mensen. En je zit te vertrouwen op andere mensen. En misschien dat zij mij wel zullen voortduwen. En voortstuwen naar mijn volgende niveau. Naar mijn doorbraak. Naar wat ik wil behalen. Maar je zou denken dat we oud genoeg zijn om te realiseren dat mensen ons falen. En dat ik mezelf soms faal. Ik faal mezelf soms ook. Je zou realiseren dat we dit allang al zouden weten van... luister, um, de kracht om door te gaan naar mijn volgende doorbraak... naar mijn volgende niveau, ligt niet in mijn connecties... ligt niet in de partnerschap die ik heb hier op aarde... maar het ligt in de partnerschap dat ik heb op mijn God, met mijn God. Daarom heb ik geleerd om niet te slijmen bij bazen. <laughs> Daarom heb ik geleerd om niet te slijmen bij bazen... Daarom heb ik geleerd om niet te slijmen bij andere mensen. Oh, alsjeblieft. Nee, nee. Ik heb geleerd om dat niet te doen. Het hoeft niet. Want mijn toekomst zit niet in jouw handen. Mijn toekomst ligt niet in jouw handen. Mijn toekomst ligt in de handen van God. Daarom heb ik geleerd. Ik ga niet slijmen bij jou. Ik ga bidden bij God. Partnerschap. De juiste Partnerschap. Mijn kracht ligt niet in het propaganderen van mezelf en reclame maken van mezelf. Ken je die mensen die reclame van zichzelf maken? <laughs> propaganderen. Mijn kracht ligt niet in het propaganderen van mezelf. Mijn kracht ligt in de partnerschap dat ik heb met mijn God. Zeg samen mijn partnerschap. En David komt aanlopen niet zozeer met een goede doorverwijzing van zijn vader... Zijn vader heeft niet zijn CV helemaal boven gezet. Hij heeft zijn CV een beetje in de laag gezet. En alle andere CV's daar. Maar God zegt: nee, pak die CV uit die laag. Deze David, dit is hem. Dat is degene. Die, hij is degene die ik wil. En we zien David ontwikkelen. David ontwikkelt. En, da en, en daarna zien we hem komen bij het kinderverhaal of uh, hoe kan ik het zeggen, het meest bekende verhaal dat, dat er misschien bestaat in de Bijbel. David komt te staan voor Goliath. En hij verslaat Goliath doordat hij de juiste partnerschap heeft met God. Laten we lezen in 1 Samuel 17, 45. Of jullie kunnen gewoon meekijken. Maar David zei tegen de Filistijnen... Deze Filistijnen is Goliath. David zegt tegen hem... U komt naar mij toe hè, met een zwaard... Met een speer... En met een werpspies. Maar ik kom naar u toe... In wie? In de naam van de Heeren van de legermachten... De God van de gelederen van Israël... Die u gehoond hebt. Hij zegt... Jij komt met mij met de beste zwaarden... En de beste wapens... Maar ik kom met naar jou toe met de juiste partnerschap. Ik kom naar jou toe met de juiste partnerschap. Met de juiste connectie. Met de juiste persoon. En niemand daar, niemand van het leger van Israël durfde te vechten. Met Goliath. Niemand. Een hele leger daar. Niemand durfde met hem te vechten. Waarom? Want ze hadden niet de juiste partnerschap. Wist je dat als je de juiste partnerschap hebt... dat je veel meer aan kunt dan een leger... Zonder de juiste partnerschap. Kom op mensen, waar zijn jullie vandaag? Weet je dat als je de juiste partnerschap hebt... dat je veel meer kunt bere uh, bereiken dan de beste legers... met de beste wapens, met de beste, beste dingen in hun handen. Je kunt veel verder gaan. Ik heb mensen gezien... Die niet eens een diploma hebben of wat dan ook. Maar ze hebben hoge functies gehaald. Waarom? Simpelweg omdat ze vertrouwden op God. En op een, een of andere manier hebben ze het gehaald. En zijn ze op een functie waar anderen heel hard voor wilden strijden. En het is hun niet gelukt. Simpelweg omdat ze vertrouwen op God. Op de juiste partnerschap. De juiste partnerschap. En hij zegt, ik kom... In de naam van de Heer, Oftewel, ik kom met een partner. Jij bent daar alleen, maar ik kom met een partner. Ik heb een partner. Ik heb een par Hoeveel hebben we een partner hier vandaag? Hoeveel hebben we een partner hier vandaag? En, en, en er is kracht... wanneer je reuzen benadert... wanneer je de problemen en obstakels van je leven benadert... met de juiste partnerschap. En David maakt een heleboel mee, hè? En uiteindelijk komen we waar we nu zijn... waar we hebben gelezen... Niet vergeten waar ik heb gelezen. Hè? We zijn gekomen waar we hebben gelezen. David maakt een heleboel mee en hij wordt uiteindelijk gekroond als de koning van Israël. Hij wordt uiteindelijk gekroond als de koning van Israël. En de Filistijnen horen dit. De Filistijnen horen dit en ze raken een beetje bang. Want David was een hele, lang, hele tijd onder de Filistijnen gebleven. En ze dus dachten misschien. Weet je, sommigen denken misschien. Dachten ze dat hij heel veel kennis had van hun, van hun stad en hun dingen. Dat hij misschien hun kon verslaan. Dus wat doen deze Filistijnen? Zij trekken op. Hij is net gekroond als de koning van Israël. De belofte dat hij had gekregen toen hij een kleine jongen was. Hij wordt eindelijk gekroond. En. De Filistijnen trekken tegen hem op en David gaat naar hen toe. David brengt niet weg, hij is, hij is niet bang. Hij is een zanger, een, een, een poëet, een psalmist, maar hij is, hij is niet zak. Hij, hij gaat er, als, moet, als hij moet vechten, dan vecht hij ook. En hij gaat tegen deze Filistijnen in en, en David doet iets... Waar ik over wil preken vandaag. Dat was allemaal een intro. <laughs> nee, um, David doet iets wat ik heel mooi vond in deze, deze week. En hij doet iets. En hij zegt. De Bijbel zegt dat David ging raadplegen bij God. Of hij wel moest gaan. Huh? Hij ging raadplegen bij God. Je zou denken. Je hebt je positie behouden. Je bent op de top. Je kunt niet meer worden dan de koning van Israël. Wat is er boven een koning van Israël? Niks. Je hebt de top behaald. Er is niks hoger dan dat. Je zou denken: David gaat vertrouwen op zijn kracht. David gaat vertrouwen op zijn geschiedenis van vechten. David gaat vertrouwen op zijn leger. David gaat vertrouwen op zijn wijsheid. En zijn kennis en zijn geschiedenis. Maar wat doet hij? David gaat God vragen: God moet ik gaan. David... Heel veel mensen denken... als ze het behalen, denken ze van, weet je wat? Ik heb God niet meer nodig. Of ik, ik hoef God niet. Ik, ik, ik hoef dit allemaal niet. Maar David doet het tegenovergestelde. En David gaat God raadplegen. Wat moet ik doen? David had nog steeds zijn partner vast. David hield nog steeds vast aan zijn partner. En... David, wanneer hij... wilde gaan bereiken wat hij wilde bereiken... ging hij niet vertrouwen op zichzelf... maar hij ging vertrouwen... op het woord... van zijn partner. Waarom? Want hij wilde echt een doorbraak ervaren. Hij wilde dat de overwinning... dat hij zou gaan behalen... dat de overwinning niet een... een halve overwinning zou zijn... maar dat het door en door zou zijn. Door en door. Zeg samen met mij. Door en door. En... Da, dat is eigenlijk waar we allemaal moeten zijn in deze periode dat we zitten van bidden en vasten. Of in ons leven. Um, de, wanneer we gaan bidden, wanneer we met God te maken hebben. Dan is, dan is het belangrijk dat we altijd God vragen. Heer, um, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Dat is meestal hoe wij bidden, toch heer? Wat moet ik doen? Sommigen bidden wat wanhopiger. Heer, wat moet ik doen? Dat hangt af waar je bent. Maar dat is meestal hoe we bidden. Heer, wat moet ik doen? Partner, als je een goede verbinding hebt met je partner, dat je zegt. Partner, wat wilt u dat ik doe? Want wat ik niet kan zien in mijn kikkersperspectief. Hè? Weet je wat de kikkersperspectief is? Ja, Kikkers. Wat ik niet kan zien in een kikkerperspectief, kan God wel zien vanuit een volgende Hij heeft het overzicht niet alleen over het nu. Hij heeft niet alleen het overzicht over mij en over mijn vijanden. Hij heeft het overzicht over mijn heden. Hij heeft het overzicht over mijn verleden. Hij heeft het overzicht over mijn toekomst. Dus de beste persoon om te raadplegen is God. De beste partner dat je kunt hebben is God. En hij zegt, God moet ik gaan en God zei tegen hem, ga. En hij ging. En hij versloeg ze. David versloeg de Filistijnen die tegen hem op waren gekomen. En in vers 11 van 1 Kronieken 14. Vers 11. Zegt hij hier iets heel interessants. Hij zegt. Toen zij optrokken naar Baalperazim. Versloeg David hen daar. En David zei.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 En ik vroeg mij af, wie heeft het gedaan? God is door mijn hand, door mijn vijanden heen gebroken als een doorbraak van water. Daarom gaven zij die de naam bij Wie heeft de vijanden verslagen? Is het God of is het David? God is door mijn hand, maar mijn hand. David heeft gevochten, maar God heeft het gedaan. Maar David heeft gevochten. Maar God heeft het gedaan. Maar David heeft gevochten. Maar, maar God heeft het gedaan. Was het God of was het zijn handen? Was het zijn handen of was het God? En als we hier goed kijken, dan realiseren we het feit dat de enige antwoord is allebei. Allebei. Het is allebei. Het is allebei. Het is allebei. Het, is, het was allebei. Het was en Gods handen en Davids handen. En Gods handen deed het. En David deed het. En God deed het. En God deed. Ga ik versla ze. David ging en versloeg ze. Maar God zei: Ga ik versla ze. David ging en hij versloeg ze. Wie deed het? Het was allebei. Wat was het? Het was een partnerschap. Het was Gods handen en zijn handen. God zei, ik ga met je. En hij ging met hem. En het probleem... En hier wil ik op focussen vandaag. Maar ik ga het zo met de eindigen. Maak je niet druk. Het probleem waar, we, waar velen van ons op zitten... Gaat dit goed tot nu toe? Volgen we dit? Het probleem waar velen van ons zitten... Dat wij niet door en door doorbraken ervaren. Dat onze doorbraken niet grondig zijn is simpelweg omdat we dingen door de helft doen. We zijn halve christenen. We, we doen vaak dingen door de helft. We bidden, zeggen God, God, doe dit, God, God, doe dit alsjeblieft. Doe het, doe het, doe het. Doe het. En daarna staan we op en wij doen niks. God, doe het, doe het, doe het, doe het, doe het. En wij doen niks. Wat krijg je dan? Je krijgt een halve doorbraak, want... Want God wil niet alleen werken, God wil partneren met jou. Er is kracht in partnerschap. Of, of velen van ons doen onze eigen dingen en we raadplegen God niet. Dat is ook het andere. Sommigen bidden alleen maar en doen niks. Sommigen doen, maar raadplegen God niet. En wat krijgen we dan? We krijgen dan halve doorbraken. We, we, we krijgen halve dingen. Maar ik wil je vandaag zeggen dat de beste wonderen die jij zult ervaren in deze periode van bidden en vasten en in jouw leven zijn de, de beste wonderen die jij zult ervaren zijn wanneer jij partner met God. Wanneer jij gaat partneren met God. Wanneer jij zegt God ik wil een werk maar je gaat ook solliciteren. Volgen we. Volgen we dit? Je zegt, God, ik wil een werk, maar je bent aan het solliciteren. Je zegt, God, red mijn huwelijk. Maar ondertussen zoek je hulp en kijk wat je in jezelf moet veranderen en wat je zelf kunt doen. Je zegt, God, ik wil een diploma, maar ondertussen ben je wel aan het studeren. De beste wonderen die jij zult ervaren zijn wanneer jij zegt, God, ik wil goede kinderen, maar ondertussen neem je tijd met hun en leer je ze principes uit de Bijbel. Want God gaat niet alles voor jou doen. Ik dacht het was een leuke preek, maar misschien is het toch niet zo'n leuke preek, dacht ik. God gaat niet alles voor jou doen. De beste wonderen zijn wanneer jij zegt, God, ik wil zielen gered zien worden, maar ondertussen probeer je met iedereen te praten over Jezus. Het is en God en jij. Het is een partnerschap. Zeg samen met mij partnerschap. partnerschap. Het is God. Ik wil een succesvolle bedrijf, God. Ik wil een succesvolle bedrijf. Ik wil een succesvolle bedrijf, Heer. En dan sta je vijf uur ochtends op. Ga je keihard werken. En ga jij doen wat jij moet doen. In de partnerschap. In een partnerschap heeft iedereen zijn taken. Wat onmogelijk is, wie doet dat? God. Wat mogelijk is, wie doet dat? Wij. God, doe het, doe het. Maar jij moet het ook doen. Het is God, doe het en ik doe het. Het is God, doe het en ik doe het. En David vroeg aan God, God, wat moet ik doen? God zei tegen hem, ga. Waarom? Er is kracht in partnerschap. Gods zegen slijt niet jouw zoeken uit. Volgen jullie mij? Gods zegen excludeert niet jouw zoeken. Ik wil niet dat wij deze periode van 21 dagen bidden en vasten... de hele tijd gaan bidden, bidden, bidden, bidden, bidden, bidden, bidden, bidden, bidden, bidden, bidden, bidden, bidden, bidden, bidden, bidden en daarna doen we niks. Gods zegen... Excludeert niet jouw zoeken. Je moet met hem partner. Zeg samen met mij, partnerschap. Partnerschap. Partnerschap. partnerschap. partnerschap. Geef me de titelslijt even. De titel. Het, de titel is, wat is de titel? Het is door en door. Wanneer God met jou wil werken. Wanneer hij met jou samen wil werken. Dan is het door en door wat hij wil doen. Het is door en door. Het is door en door. Het is door en door. Geef me de laatste slide. Het is door God en door mij. Het is door God en door mij. Het is door God en het is door mij. Het is door God en door mij. De enige manier dat je echte wonderen zult ervaren in je leven is wanneer je partner met God. God doet zijn ding. Jij doet jouw ding. God doet wat hij moet doen. Jij doet wat je moet doen. Het is door en door. Het is door God en het is door mij. Wat zegt de Bijbel? En jij zult kracht ontvangen. Wie doet dat? God. En jullie zullen mijn getuigen zijn. Wie doet dat? Wij. Wat zegt de Bijbel? Jullie zullen handen leggen op de zieken en ze zullen genezen worden. Wie geneest? Wie geneest? Wie legt de handen? Het is door en door. Het is door en door. En de reden dat velen van ons vastzitten... ...en daarom wil ik dat we een goede concept hebben in deze periode van bidden en vasten... ...is omdat wij niet door en door zijn... We willen niet partneren met God. We willen dat God alles doet. God doet alles. Nee, nee, nee, nee. Het is door en door. Er was een kleine jongen met vijf broden en twee vissen in zijn handen. Dat is alles wat hij had. Maar toen hij ging partneren met Jezus, het was zijn handen, maar het gaf het in Jezus in handen. Wat gebeurde er toen? Toen ging het van een kleine entree naar een grote buffet. Waarom? Het is door en door. Het is door God en het is door mij. En deze periode van bidden en vasten, of, of jouw leven niet is, deze, deze periode, gewoon jouw manier van leven. Onze manier van leven. Moet een manier van leven zijn waarbij wij zeggen, God, ik wil dat u een grote wonder doet in mijn leven, Heer. Maar wat moet ik nu doen dan? God, je, je gaat bidden, God. Ik wil een grote wonder zien in mijn leven. Daarna sta je op. Je gaat aan het werk. Want het is door en door. Het is door en door. Laten we opstaan.